Uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het OM heeft tegen een teruggekeerde Syriëganger. vier jaar cel geëist, waarvan één voorwaardelijk. De man werd vorig jaar opgepakt. Hij zou plannen hebben om in Scheveningen een overval te plegen. De opbrengst zou zijn bestemd voor de jihad. En dat wordt gezien als het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Verder bleek tijdens de zitting dat de verdachte heeft gesproken over een plan voor een aanslag op Geert Wilders. Daarover wilde hij tijdens de rechtszitting niks zeggen. De VN heeft een dringend beroep gedaan op Indonesië, Thailand en Maleisië om de reddingsoperaties op zee te intensiveren. De drie landen moeten de boten met vluchtelingen niet langer tegenhouden en de opvarenden een humane opvang bieden. Naar schatting 4.000 vluchtelingen uit Burma en Bangladesh zwerven rond in de golf van Bengalen. Koning Willem-Alexander heeft de Sluis-Kiltunnel geopend onder het drukbevaren kanaal van Gent naar Terneuzen. Daarmee is zeus slaanderen af van een groot verkeersprobleem. De tunnel van ruim een kilometer lang vervangt de brug, de belangrijkste verbindingsweg tussen Oost- en West-Zeeuw-Slaanderen. En die draaibrug ging 23 keer per dag open. Dat leverde lange wachttijden op voor het verkeer. De Rabobank wordt in Nederland toch niet vervolgd voor fraude met de libor -rente. Het gerechtshof in Den Haag vindt de schikking van 70 miljoen euro, die de bank aan de Nederlandse justitie heeft betaald, voldoende. De Rabobank was betrokken bij het manipuleren van het rentetarief dat banken elkaar onderling berekenen. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar er vallen ook enkele buien en hier en daar kan daar een klap onweer bij komen. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 12 graden, maximaal 15 vanmiddag. Morgen is er weer afwisselend zon en buien. Ook dan kan het nog onweren en dan wordt de temperatuur maar ietsje hoger, namelijk 13 tot 16 graden. Dit was het FDFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. John Bakker van de ANWB.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 Ja, ik ben nou beroemd, hè. Ja, je bent nog wel frater, maar je bent niet van betong, hè? Ik wil u even uitleggen, dames en heren, hoe het allemaal zo begonnen is. Kijk eens, het is zo begonnen. Ik trad op op een feestje van frater Victor in de Refter. Na de simpele pudding met de simpele bessensap. En ik zong een liedje dat ik gemaakt had over soep getrokken uit een boa constrictor. En frater Bernulfus, die zei... Verdulle me je hebt talent, man. <racht> en frater Victor, die zei... Verdulle me je moet bij een band, man. <racht> en toen zei frater Superieur... Het is verdulle me net of je Sonneveld hoort. <racht> en toen zei Victor nog een weg... Zeg, Sonneveld me zo'n boord. <racht> nou, zo is het begonnen... En dan zing ik mijn liedjes die de mensen pakken en iets meegeven voor hun ongeluk en hun ongemakken. Weer eens even de gitaar stemmen, mag dat even? Mag ik even de A? De A van Antonius, alstublieft. Zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven van je amen en je glorie en je geef. Zeg maar ja tegen het lieve, ja tegen het lieve... Anders zeg je het lieve nog niet. Ik ben Frater Van uit Schinopgeul, Beter bekend als de zingende Frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubagover Worms. Dat is de pratende pater. En dan hij je nog, schijnt het in Schimmert, de brullende broeder... En ergens in Herkenraad de kronende waarde moeder. En als ik goed ben ingelicht, zijn er drie zusteren, twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwaart. Verschoning dus. Maar het was me even van het hart. Ik zing al mijn liedjes en mijn beestjes over al het mooie en het schoon in de schepping. Ja, alleen niet over de meisjes. Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Tja, <tie> na het concilie. Ja, mooi nog een puul, zeggen ze bij ons in het schin op geul. Zeg maar ja tegen het leven. Ja tegen het leven van je amen en je glorie en je geef. Zeg maar ja tegen het leven. Ja tegen het leven, anders zeg je het leven nog niet. Hoe moet u even iets vertellen over de kerstdagen? <tie> Het was enorm koud, hè, met de kerstdagen. Het is nog lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. <lacht> maar het was met de kerstdagen reuze koud, hè. Ik liep op straat, ik dacht bij meneer gekomen. Verdulle me, financiën, dacht ik. Ik was even een hartverwarmertje kopen, Ik wil een binnen gaan, wat zie ik voor de deur zetten? Een nonnetje. Ik zei, mens, wat zit je dat te doen? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, zuster, je ziet blauw van de kou, ga eens gewoon even mee naar binnen. Ze zegt, vader, een non Een non een café? Ik denk er niet over. Ik zeg, mensen, je ziet blauw van de kou, ga eens gewoon mee naar binnen. Ze zegt, ik doe het niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat gewoon mee naar binnen, vooruit, ziet op. Dat ze nou vooruit, maar dan in een donker hoekje, hoor. <lacht> Afijn, we zitten in een donker hoekje. Ik zeg, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbel in je neven. <lacht> Een non-Jenever. Ik zeg je wel een non-Jenever. Je ziet blauw van de kou. Straks gebeuren er iets. Met je vooruit. Op en ze ik op. Ik zeg je doet het wel. Je neemt een dubbele Genever. Dat ze nou vooruit. Maar dan in een kopie. <lacht> Nou fijn, er komt een over, er komt een ober en ik zeg tegen die ober, ober, voor mij een vermoedje en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En die ober die roept naar het buffet, één vermoed en een dubbele jenever en een koppie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte non er nou weer? Wil iets vertellen over datzelfde koffietje, zeg? Vanmorgen kom ik er weer voorbij. Ik denk, weet je wat, ik ga eens even een kopje koffie halen. Het was een slotte ochtend. Hè? <lacht> ik sta aan de tonenbank. kom Er een ineens een chauffeur op, maar die zegt tegen mij... Frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg, ga je gang. <lacht> Hij zegt, Frater, bestaan er zulke kleine penguins? Ik zei, nee chauffeur, die bestaan niet. Als je die gezien hebt, dan zijn het speelgoeddingetjes. Toen zei hij, vrater, bestaan er dan zulke grote penguins? Ik zeg ja, die bestaan, maar dat zijn dan jonkies. Toen zei hij, vrater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zei, nee chauffeur, die bestaan absoluut niet. Toen zei hij, verdullewe vrater, heb ik toch twee nonnen hier. Uw zin hebt om mee te zingen? Graag hoor. Ja, weten ze veel? Zeggen ze bij ons in het schin op geul. Ziet de lelies lustig dromen? Ziet hoe het dachtelbeetje doet? Ziet de man schijn door de bomen? Schittert in de zonnegloed. Moeder de kat. Heb jongen gekregen, moeder onze is dood. Bij de muren van het oude kerkhof, schoon zijn vader het hem verbod. <lacht> zeg maar ja tegen het leven, ja tegen het leven van je armen en je gloria, ja, je okay. geheel. Maar ja, tegen het lieve Ja, tegen het lieve Anders zeg je het lieve Nog niet Je moet even de bril afvigen hoor Als ik succes heb Beslaat de bril altijd hè? En zonder de bril Ben ik niks hè? Zo, daar zijn we weer hè? Laat een lied Uw dag Doorklinken en uw hart verliest zijn steen Sikkels blinken, sikkels klinken Vliegen als een schaduw heen Niets te mokken, niets te maren Alle man van Nederland stam. Uren, dagen, maanden, jaren Het is weer naadje op de dag Zeg maar ja tegen het lieve, ja tegen het lieve... want jij armen en je glorie en je, je geeft. Zeg maar ja tegen het lieve, ja tegen het lieve... want op het leven. Praat of een aan, is uit Schimmelkur, ja. De Zonneveld, jaren geleden, jaren zeventig, als ik me niet vergis. Ik zag hem toen optreden in Daraai in Amsterdam. Samen in één programma met onder andere Marlene Dietrich... Dan zei hij van, nou, wat is zo mooi, ook van dichtbij. Hè? Hilversum 3, ja, dat bestond nog niet.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 Welke stijger klonken leer van Baljas op Jeruzalem? Hunters hadden eigen Arians, voor sprot en haring, voor begoniaans. Zelfs in fabrieken kwam van overal, toch weer een liedje door de grote hal. Wilversum drie bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Paulia's het geratel van machines doen,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 Van Pallia's of Jeruzalem, Hilversum 3 bestond nog niet. Maar ieder had zijn eigen stem. Hilversum 3 niet, maar eh, zie je van Zandvoort wel hoor. Steigerklom opnieuw. Er werd toen in Zandvoort ook al geluncht, dus ik eh, eh, kan niet anders. Eh. Dat Zandvoort lunch, dat moet ook bestaan hebben eigenlijk. En alle artiesten in de regio, die waren gewoon een star. Die werden ondersteund door Jerry Rafferty. Die leefde toen nog. Met Steelers Wiel. So they make you a star.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 Late Again, City to City. En natuurlijk Baker Street waren hele mooie nummers ook van Jerry Rafferty. Dit was het nummer Star, A Way of Life. Wordt uh, geïntroduceerd, luisteraars, door de Family Dog. young men in Old men praying. the world will change. Cool girls dating, daughters mating, mothers waiting to rearrange. Training workers, factory workers. Yeah. <laughs> Family dog, her way of life. Dothan, hij is razend populair in Nederland op het ogenblik. En uh, hij neemt ons mee naar huis, home. Het is net voor de klok van half twee, luisteraars. Uh, kan ik nog een werkje kwijt van uh, onze oude vriend uh, Michael Jackson met de Jackson 5. I want you back, Michael. Ik zal niet gaan, nee, hij is dood, hè. Met ja. de auto's die dood is. Er is ook geen redding meer aan, hè?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 Want uh, ik had het net over de zeeweg. Nou, op diezelfde zeewegluisteraar zijn drie mannen maandagavond uh, staande gehouden. En dat had allemaal uh, gevolgen voor de heren. Want uh, tijdens uh, uh, een strandwandeling zijn zowel uh, de drie inzittenden als uh, het voertuig grondig gecontroleerd. Alle zijn uh, ongeboeid overgebracht naar het uh, politiebureau. En... Uh, ook het voertuig waar de jonge mannen zich in begraven is door de politie in beslag genomen. Nou, wat er precies aan de hand is weten we niet, maar vermoedelijk, vermoedelijk... ligt de oorzaak van het incident in een openstaand boetebedrag. Kan zomaar gebeuren. Er staat niets meer in de weg voor een nieuw fietspad van de oase in Vogelzang... tot de natuurbrug aan de Zandvoortse Laan. Eerder liep het vertraging op door een uitspraak van het Europese Hof. Het aangepaste plan kwam goed binnen bij de gemeente Zandvoort. Een vergunning aanvragen is nu slechts een formaliteit... en dan lijkt er niets meer in de weg te staan voor het fietspad... van de oase in tot de natuurbrug aan de Zandvoortse Laan. Eerder was er discussie over vanwege het beschermde duingebied... en daarbij dieren en bijzondere planten. Maar het plan is eind 2015... ...toch een fietspad aan te leggen. De examens op de scholen zijn alweer volop begonnen luisteraars... ...dat betekent dat de vakantieperiode eraan komt. Nou, wat is belangrijk tijdens de vakantie? Natuurlijk een paspoort of identiteitskaart. Een paspoort is een reisdocument... waarmee je naar andere landen in de wereld kunt reizen. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. Daarnaast is het paspoort een identificatiemiddel in Nederland. Wist u trouwens dat die identificatieplicht al geldt voor personen vanaf 14 jaar? De identificatieplicht in de zorg, als u naar het ziekenhuis gaat of de dokter, dat geldt voor iedereen. Ook kinderen onder de 14 jaar moeten daar een identiteitsbewijs bij zich hebben. Kinderen hebben een eigen paspoort of een eigen identiteitskaart nodig. Staat uw kind nog bijgeschreven in uw bestaande paspoort? Nou, Deze bijschrijving is dan niet meer geldig. Uw paspoort blijft gewoon geldig, dus u kunt er nog wel mee reizen. Maar gaat u op reis met uw kind? Zorg dan dat uw kind een eigen identiteitsbewijs heeft. Heeft u na 9 maart 2014 uw paspoort aangevraagd? Als u 18 jaar of ouder bent, is uw paspoort dan 10 jaar geldig. Voor iedereen onder 18 jaar is het paspoort 5 jaar geldig. In uw paspoort staat trouwens tot welke datum het geldig is. Er is ook een Nederlandse identiteitskaart. Hiermee kunt u alleen binnen een deel van Europa reizen. De identiteitskaart is goedkoper dan een paspoort. Maar wilt u weten welk reisdocument het beste bij u past? Lees dan ook de informatie over de Nederlandse identiteitskaart. U kunt het allemaal vinden op www.zandvoort.nl De site van de gemeente. Ik heb goed nieuws, luisteraars, over het meisje wat onlangs werd vermist. Dan heb ik het over Narissa Pina's vriend. Meisje van 14 jaar. Inmiddels is uh, om half twaalf gisteren een bericht van de moeder van Naresia verschenen dat ze terecht is. Moeder Wendy bedankt iedereen voor het delen van uh, de berichten rond de vermissing van Narissa. Gelukkig maar. Gisteravond zag een bestuurder een auto slingerend achter hem aanrijden. Het gebeurde in Bloemendaal. De stoepzoekende man leek met een fles aan zijn mond achter het stuur te zitten. Toen de politie werd ingeschakeld, bleek dat de beschonken bestuurder daar niet van onder de indruk was en hij negeerde alle stoptekens. De politie reed achter de man aan en beval hem te stoppen. De man reed echter stug door, ook toen er blauwe lichtsignalen werden ingezet. Dit resulteerde in een achtervolging die uiteindelijk stopte op een afgesloten terrein in Krukius, waar vervolgens werd vastgesteld dat de man mee moest naar het bureau voor een ademanalyse. Daar bleek dat de man 610 UG, schuilenstreep 1, een verlies, en nou ik weet niet waar dat precies voor staat, maar het staat ongeveer gelijk aan drie keer het maximum percentage alcohol dat is toegestaan. Het bleek niet de eerste keer te zijn dat de man werd gepakt en voorlopig zal hij het even zonder zijn rijbewijs moeten doen. Een gruwelijke vondst in Spijnwouden. Toen een voorbijganger zijn afval wilde weggooien, zag hij in een vuilcontainer een onthoofd lammetje liggen. Na de vondst heeft de man zijn buurman over de ontdekking verteld en deze ging onmiddellijk een kijkje nemen. Via de site van Mediapartner RTV Noord-Holland is een foto van het kadaver te zien, een schokkend tafereel. De man vindt dat er meer aandacht moet komen voor het slachten van dieren in de publieke ruimte. Dit blijkt namelijk tamelijk vaak voor te komen in het recreatiegebied. De politie reageerde vrij laconiek. Ze hebben de melding bevestigd en de dierenpolitie ingericht. Eventuele vervolgstappen zijn nog onduidelijk. Op zaterdag 23 en zondag 24 mei worden de internationale Pinkster races verreden... Op het circuit in Zandvoort. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het evenement uitsluitend op zaterdag en zondag plaatsvindt. Er wordt een eh, traditie doorbroken dus. Op maandag 25 mei, de bekende Tweede Pinksterdag, zullen er geen Pinsterraces zijn. Kinderen tot 12 jaar krijgen op zaterdag en zondag gratis toegang tot de hoofdtribune en het Duingebied. Het programma van de Pinkster races op 23 en 24 mei verwelkomt een grote diversiteit aan referies. Veel van deze raceklassen zijn afkomstig uit het buitenland... waar Tweede Pinksterdag veelal geen officiële vrije dag is. De wedstrijden van de Pinksterraces worden dan ook uitsluitend op zaterdag en zondag verreden. Aan de start verschijnen de GT4 European Series... Ribank Mazda, MAX5 Cup, Cup Tour Wagen Trophy... Historic Monoposto Racing Series... Kia Lotus Picanto Cup en de Marcel Alberts Memorial Trophy, oftewel Formule Ford. Op maandag 25 mei zijn er dus geen Pinkster Races, ik zeg het nog maar een keer. Maar is het middags beschikbaar voor vrijrijden.nl? Nou, dat is meteen het adres van de website, www.vrijrijden.nl. Particulieren kunnen hierbij met hun eigen auto op het circuit rijden. Ga je op eigen risico natuurlijk. Meer informatie over het tijdschema van de Pinkster en de toegangsbewijzen is te vinden op www.circuit-zandvoort.nl Ik herhaal www.circuit-zandvoort.nl Op maandag 1 juni 12 uur zendt NL Alert landelijk een controlebericht uit. Met de controlebericht kunt u nagaan... ...of uw mobiele telefoon juist staat ingesteld om NL Alert te kunnen ontvangen. In het bericht staat dat het gaat om controlebericht en dat ontvangers van het bericht dus niets hoeven te doen. Dankzij het controlebericht weet u welk signaal uw mobiele telefoon geeft als u een echt bericht ontvangt en hoe dat bericht er vervolgens ook uitziet. Hoe moet u uw mobiele telefoon instellen? Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om het bericht te kunnen ontvangen... Sommige toestellen moeten dit overigens nog zelf doen. Ga daarom nu naar www.nl-alert.nl en kijk of uw mobiel nog moet worden ingesteld en hoe dat moet. Waarom NL Alert? Met NL Alert kan de overheid mensen in die directe omgeving van een dreigende noodsituatie informeren met het tekstbericht. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. NL Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals bijvoorbeeld een grote brand bij giftige rookvrijkomt, bij explosiegevaar of bij een overstroming. Opletten dus maandag 1 juli om 12 uur. Nou, nu het weer bij ZFM Zandvoort. Over de noordwestelijke helft zijn vanmorgen bruien het land binnengetrokken en is ook in het binnenland de neerslagkans toegenomen. En daarbij is kans op onweer, havel en ook zware windstoten. Tussendoor ook felle opklaringen en vanavond geleidelijk minder buien. Morgen, luisteraars, is het opnieuw wisselvallig. Vanmiddag worden de buien talrijker en de zwaarste buien ontstaan in het binnenland. Tijdens buien, ik zei het net al, is er kans op onweer, hagel en zware windstoten. Ook tussen de buien door waait het behoorlijk. Met in het binnenland een matere tot vrij krachtige zuidwestenwind. En een krachtige 6-bevoor aan de kust. Het wordt ongeveer 13 graden in het noordwesten. 15 in het zuidoosten. En tijdens neerslag is het gevoelig frisser. Vanavond neemt de buiigheid geleidelijk af. Maar de kustgebieden blijven ook vannacht gevoelig... ...voor een paar buien en daarbij is er een kleine onweerskans. De temperatuur daalt naar 5 graden in het oosten en 8 graden aan de kust. Morgen kunnen we in de vroege ochtend een oplevering van de buiigheid verwachten... ...en de sterkste buien ontstaan in de middag... ...en dan is kans op onweer daarbij het grootst. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het zo'n 14 graden. Tussen de buien door kunnen er felle opklaringen zijn. Donderdag dan blijft het op veel plaatsen droog... Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. En de middagtemperatuur ligt tussen de 14 graden aan de kust en 17 graden in het binnenland. Vrijdag valt de temperatuur wat hoger uit. Het wordt 16 graden aan de kust en 18 tot 19 graden in de Randstad. En in het zuiden en oosten kan het ruim 20 graden worden. Verder is het wisselend bewolkt, maar wel overwegend een droog weer. Het weekend begint met een lichte regen. En zoals het er nu naar uitziet, passeert een neerslag in de ochtend... En laat de zon zich in de middag regelmatig zien. Met Pinksteren blijft het op een lokale bui na droog en schijnt af en toe de zon. Nou, goede vooruitzichten voor de Pinksterdagen. En dit was het weerbericht bij CWM Zandvoort. Tussen eb en vloed. Crimson flames tied through my ears. Rolling high and mighty traps. En dat is een programma wat donderdagavond langskomt tussen 10 en 12 uur. Tussen eb en vloed en dan allemaal mooie ballastjes. Het zou zomaar kunnen dat de nummer als dit dan ook voorbij komt. We'll meet on edges soon, said I. Proud neath heated brow. Ah, oh, but I was so much older than I'm younger than that now Half-wrecked prejudice leaped forth Ripped down all hate, I screamed Lies that life is black and white From my skull I dreamed Romantic planks of musketeers Foundation deep somehow Ah, but I was so much older In a soldier's stance I aimed my hand At the mongrel dogs who teach Fearing not I'd become my enemy In the instant that I preach My existence led by confusion both From stern to bow, ah, oh, oh, but I was. I was. So threats, too noble to neglect. Deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I defined these terms quite clear, no doubt somehow. Ja, ben ik daar helemaal voor van huis gekomen? Ja, Dick, daar ben je weer helemaal voor van huis gekomen. Nou, luister, uh, dit was een nummer van, van uh, natuurlijk de Birds. Mike Beck Peetjes heet het. En de Birds hadden een hele andere uitvoering. Dit was namelijk de groep America die dat, uh, die dat zo mooi brachten. En ik heb nog een leuke van, uh, van de Birds voor u. En dan gaan we even de ruimte in. Zo klinkt het nummer live, maar ik had eigenlijk gewoon de, de, de CD-versie willen, draaien. hè. klinkt toch even beter. It was morning and then realized it was still dark outside. It was a light coming down from the sky. I don't know who or why. Must be those strangers that come every night. Those saucy sheep lads.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 Would you please take me along for a ride? Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me along? Ja, die bedoelde ik, Mr. Spaceman. Man waren natuurlijk de birds. Uh, een groep uit de jaren zestig die we natuurlijk kennen... voornamelijk van de grote hit Mr. Tambourine Man. Ja, uh, Zandvoort Lunch, daar luisteren we natuurlijk altijd nog naar. En ik, ik kijk op mijn klokje, ik heb nog maar negen minuten krap te gaan. luisteren. wat is dat toch wel allemaal weer omgevlogen. We gaan even naar Itchicle Park. En doen we met The Nightbird... Of sight to rest my eyes in shades of green on the dream inspires to itchco park. That's where Ik heb een mooie so Nightbird was dat met uh, Itchica Park. Nou, uh, wat hebben we nog meer voor u? We hebben natuurlijk ook nog Ruby Don't Take Your Love To Town. Kenny Rogers zit dan in zo'n rolstoel. Hij is invalide en heb je zo'n vrouw... en die is s'avonds daar eigenlijk een en die gaat dan stiekem naar de stad. Gaat ze vreemd met een ander. En dan zegt hij, uh, is een rolstoel, Ruby... Don't take your love to town, terwijl hij mij Ga nou niet met die andere kerel, de staat in zo lang heb ik niet meer te leven. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted ja, the their hair. En curl in de haar en de lippen op opduiken. Ruby, are you contemplating going out somewhere? Ja, ze is gewoon van plan weer naar de stad te gaan, weer naar die vreemde kerel. Ja? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Dat fliekt ze altijd bij zon zoners lang, hè. En dan wordt het... Don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war.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 U luistert naar Zierfem Lunst en geen berg gaat met de hoogluisteraars. Ja, het geldt ook voor Marvin Gaye. Daar sluiten we van deze dinsdag. VFM Lunch mee af. Morgen mijn collega Rutjans Jansen hier weer paraat. En eh, ik wens u een hele fijne dinsdag nog toe. Oh ja, vanavond dan... Eh, Rijntje Oosterhuis natuurlijk. Hè? Met, met het Songfestival. Oh jee, ben ik ben helemaal vergeten te draaien eigenlijk. Wat ik best kunnen doen. Nou, vooruit. Kom ze. Kom ze. Klein stukje nog. Heb ze een beetje kans, denkt u? We gaan het merken. Geniet er maar van vanavond. Wie weet er allemaal voorbij komt. En uh, misschien halen ze wel uh, een plaats in de finale. We gaan het hopen voor de duimen mensen. Fijne dag nogmaals. je?